Twee uur Marjan Koekoek met het NOS-journaal. De politie in Ankara heeft afgelopen avond waterkanonnen en traangas ingezet... bij een demonstratie tegen premier Erdogan. Op de negende dag van protesten werd in de hoofdstad hardop getreden tegen betogers. Politiemensen hebben ook een tentenkamp ontruimd. De sfeer in Istanbul is gemoedelijker. Onder de demonstranten zijn veel supporters van grote voetbalclubs. Fans van Beziktas, Fenerbahce en Galatasaray zijn normaal gezworen, gezworen vijanden... maar trekken nu gezamenlijk op. Spreekhoren riepen premier Erdogan op om af te treden.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 Dit is Radio 1, BNN. Een terras gigantes. 1,5 miljoen. Prazo voor evacuatie en de trezen. Goedemiddag. De wereld van Filemon. Fijn dat je luistert naar het tweede uur van de wereld. We gaan een prachtige reis maken, want in dit programma zoeken we uit hoe bepaalde zaken in het buitenland werken. En dat doen we met behulp van Nederlanders die in het buitenland bivakkeren. Uh, we gaan naar Nieuw-Zeeland, naar Argentinië, naar Houston, dat ligt natuurlijk in de Verenigde Staten. En we eindigen onze reis in Canada. En we gaan het uh, dit uur hebben over het ontbijt. De eerste half uur van het uur hebben we het over het ontbijt. Het eerste eten wat je eet als je wakker bent natuurlijk. En we gaan het hebben over erotiekwinkels. In Nederland zijn die aan het verdwijnen, maar bestaan die nog in het buitenland? En als die bestaan, hoe zien die er dan uit? Eerst even een kort rondje langs de velden. We beginnen in Nieuw-Zeeland. Daar zit voor ons Erik Derks. Goedenacht voor jou. goedemorgen, denk ik. Goedemorgen, goeienacht. Ja, jij had je eigen cartoonrel daar. Ja, we hadden hier een echte cartoonrel. Die heeft wel te maken met ons onderwerp over breakfast. Wat? Um, sinds, um, sinds deze week heeft de regering besloten om de scholen, waar, noem het even heel um, ja, generaliserend: de wat armere kinderen naartoe gaan, uh, breakfast gratis op school krijgen. We zetten ontbijt, omdat het uh, is nogal een probleem is... dat de kinderen eigenlijk niet goed gevoed op school kwamen. Nou, die scholen die um, zitten. Meestal in de gebieden waar we veel Maoris hebben en Polynesiërs. Nou, meteen kwam er dus in de volgende dag in de krant een leuke cartoon. Die, uh, daar zag je dus een aantal kinderen in de rij staan op school. Maar je zag er ook drie enorm dikke, vette Samoans achter staan met, het, uh, met de vraag: Ah, valt er hier nog wat te eten? Wat. <laughs> <Maar, laughs> Ja, ik ja. moet het helaas zeggen. De Samoans en Maui zijn vaak nogal gezet. <laughs> en, um, maar hun kinderen blijken niet altijd goed gevoed naar school te gaan. Nee. En we uh, dachten natuurlijk, de cartoonisten... Ja, ...staat bij een, zei, een leuk het. slaatje uit. Maar dat viel niet bij iedereen in goede aarde. Want wat was het probleem? Het probleem, ja, je kunt geen grappen maken over een, wat is het, een moeilijke situatie waar de mensen in maken. Dat kan best. Zijn ze in Nieuw-Zeeland wat dat betreft wat conservatiever, wat behoudender, wat betreft humor? Nee, nee, nee. Je gek genoeg in talkshow de hele dag. Je kunt rustig, ze hebben daarna een poll gedaan. 80% van de Nieuw-Zeelanders zei absoluut, we moeten niet zo PC. correct zijn. Nee, nee, nee, nee, we praten hier over we hebben hier de politieke Maori-party, we praten hier over de Greens en al die mensen in de government gingen we meteen. Het is niet eigenlijk op government-niveau um, waar geprotesteerd werd. maar, maar oh, wij Nieuw-Zeelanders lachen ons wel. Uh, heel fijn, gelukkig. gelukkig. Ja. Erik Dergs, blijf hangen. We gaan het ja. zo meteen hebben over het ontbijt en over uh, erotiekwinkels in Nieuw-Zeeland. Ik ben erg benieuwd. Oké. Okay. Walt Bodewes in Argentinië, goeienacht. Goeienacht, Filimon. Je computer was kapot. Mijn computer was kapot, ja. Het scherm was uitgevallen en uh, ik dacht, weet je wat, ik ga een externe monitor kopen. Dus ik ging naar zo'n winkel toe waar ze echt van wasmachines tot monitoren, computers en van alles en nog wat verkopen. En ik dacht, nou, even snel een monitor uitzoeken. Uh, die had ik dan ongeveer binnen twee minuten. Ik dacht, snel betalen en wegwezen. Want ik had nog heel veel te doen die dag. Maar uh, een half uur later stond ik pas buiten. Want het is namelijk zo, dat als je in Argentinië aankopen doet van meer dan duizend Argentijnse pesos... dat is dan denk ik, nou. 150 euro ongeveer. Dan moet alles, maar werkelijk alles geregistreerd worden van de oh, klant. Nee. Dan gaat het om je ja, dan gaat het om je sofi-nummer, nee, de Afrikaanse variant, uh, naam, adres, telefoonnummer, uh, nou ja, de hele reuter met en uh, nou, ik zou echt groen en geel krijgen. Maar uh, het heeft me echt een half uur gekost voordat ik een, een simpele monitor mee kon krijgen. Word je nou uh, daar niet je gefrustreerd nog... van het land Argentinië... ja, sorry dat ik zo, uh, zo, zo door je heen praat... Ja. maar je ziet de potentie van het land als je daar bent. Je ziet hoe mooi het zou ja. kunnen zijn en dat het zo erg verrabbezakt wordt. Ja, het is heel erg... Uh, ja, het is allemaal van die, uh, van die mierenneukers af en toe met, met regeltjes. Ja, het is, uh, dus is natuurlijk allemaal ten koste van de, de economie... Wat zei je? Dat gaat allemaal ten koste van de economie, dat soort dingen natuurlijk. Ja, dat gaat allemaal ten koste van de economie. Want het, het houdt de snelheid helemaal niet meer in. Je moet er zoveel regeltjes voor doen. Ik heb ook voor mijn werk, uh, zijn we bezig met bankrekening aan te openen. Naar nou, echt werk waar we zijn al drie maanden mee bezig. Ah nee. En als het goed is, uh, hebben we hem komende week. Alles hm. wordt drie doel gecontroleerd. Het is echt, ja, om uh, heel erg gefriseerd van te raken. Het ontbijt is wel goed? Het ontbijt is wel goed, daar gaan we het zo over hebben. Precies. blijf hangen. Roel Verhaak in Houston, goedenacht. Ja, ja, goedenavond, goedenavond. Hoe is het weer in Houston? Um, uh, nou, het is juni, uh, dus het begint aardig op stoom te raken. Heet en vochtig. Wat zeg je, sorry? Je viel heel even weg aan het einde. Oh, uh, heet en vochtig. Oh, vochtig. Dus dat is uh, dezelfde mm -hmm. benauwdheid als wij hier in uh, Nederland kennen. Um, nou, ik denk, er, nee, nee, veel vochtiger. Nee, veel vochtiger. Het is denk ik zo, in juli en in augustus komen we eigenlijk nauwelijks buiten. Zo heet en vochtig is het dan. Dan zitten we eigenlijk altijd binnen in de airconditioning. Ah, dus dan zitten wij te klagen van dat het echt mooi weer moet worden. Dat het dus op moet houden met regenen. En dan zit jij in een in, in, in ander soort vocht. Ja, ja precies. Maar ik prefereer dit vocht boven het Nederlandse vocht. Toch wel? Waarom? Ja, het is uh, vanwege de zon. Omdat je, als de zon schijnt... Denk ik dat je altijd toch wat vrolijker... Ik ben ik altijd wat vrolijker dan wanneer... Uh, uh, ja, hoe zeg je dat? Uh, wanneer de hemel... Uh, ja. de wolken <laughs> dus dan liever met een schijnende zon uh, in een ruimte met airco. Ja, precies. Dan heb dat je ieder nog is, wat licht ja. door de ramen. Ja, het is, ik, denk, ik geef je ook gelijk. Ik geef je ook gelijk. Je bent gewoon vrolijker. Ja. Rol, uh, vaak zo meteen gaan we het hebben over het ontbijt in de Verenigde Staten. Er zullen, zullen wel veel koolhydraten zijn en we gaan het hebben over erotiekwinkels. Dus ik zou zeggen, blijf hangen. Ja, gaan doen. Rob van der Merwe in Canada, goedenacht. Goedenacht. Is het op het moment Formule 1 tijd bij jullie? Ja, dat klopt. Het is uh, volle bak overal. Is dat, uh, is dat populair? Uh, ja, niet bij mij, maar bij de rest van de wereld <laughs> wel. Volgens mij. En? Uh, het, is, uh, ja, het is echt. Alles, alles staat in het teken. Na een, een lang weekend staat alles in het teken. Uh, de prijs van de hotels gaan drie keer over de kop. En het is, uh, ja, het is, uh, het is een volle bakken is dat? Maar jij hebt er ook niks mee? Nee, ik heb uh, ja, leuk om te werken. Nee, veel kabaal. Maar, maar jij werkt in een hostel, dat zit ook allemaal vol met, uh, met Formule 1 fans? Ja, ja volledig. Uh, het is uh, opeens uh, een, een een backpacker te vinden en is de rest. Uh, uh, heel veel uh, auto's verlaten. Is het op, echt op dit moment bezig trouwens, die race? Uh, nou, vandaag was de training en morgenochtend uh, is, de, is de race dan. Ja, nou ja. Het, uh, je hebt het niet voldaan, want je hostel zit vol. Ja, ja precies. Hey, uh, Zometeen gaan we het hebben over uh, het ontbijt. Misschien serveer je in het hostel ook wel ontbijt. Ik ben benieuwd hoe dat eruit ziet. En we gaan het hebben over erotiekwinkels in Canada. Dus ik zou zeggen, blijf hangen en dan spreek je zo. Prima wereld@bnn.nl, dat is ons e-mailadres. Ben jij een Nederlander of het buitenland en vind je het mooi... om af en toe je verhaal te vertellen op Radio 1? Mail dan naar wereld@bnn.nl. Dan gaan wij naar muziek, Deftpunk, Punk, hoog in de top 50 op het moment. Get Lucky.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 There's some feeling. Ja, de nieuwe plaat van Deft Punk. Get Lucky. Radio, Radio 1. Filemon Westerling. BNN. De wereld van Filemon. Ja, dat is toch een lekker plaatje. Dat, uh, ik moest het in het begin een beetje aan wennen, dus dacht ik, ja, een beetje saai. Maar als je het vaker hoort dan hoor je toch dat het echt wel goed gemaakt is, deskpunk. We gaan het hebben over het ontbijt. En uh, dat leiden we in met een stukje van Ronald Goedemond. Uh, die praat over zijn boterham met salami. Mijn tactiek toen, als ik verliefd was op de middelbare school... dat was altijd hetzelfde, dat was staren. Staren, en dan hoopte ik dat ze uiteindelijk zouden weten... oh, Ronald vindt mij leuk, en dan romans. Nou, pff. dus ik zit te staren, kijk... En ik snap, daar is kansloos. Snap je? Op dat moment. Maar ik denk, Ronald, probeer dan nog maar. Waarschijnlijk valt ze toch op jongens die al kunnen tongzoenen. Niet op jongens die dan nog oefenen op een boterham met salami. <lacht> boterham met salami, dat weet iedereen nog, hè? Dat was altijd hetzelfde, of niet? Had je die boterham met salami? Trok het even die plakje salami uit? je draaide ze om die randje heen. Was het bam bam bam, zo'n lichtpot, of niet? <lacht> Ja, Ronald, had goede mond over zijn boterham met salami. Eh, we gaan het hebben over het ontbijt. Ik ben erop gekomen dat ik weer veel gereisd heb de afgelopen tijd. Ik ben dan in Amerika geweest. Daar was het ontbijt niet om naar huis te schrijven, moet ik zeggen. Een soort gebakken aardappels kreeg je en dan een hele nat roerei erbij. Uh, ja En dat werd dan een beetje gedrapeerd over die aardappels heen... waardoor het leek alsof er gewoon iemand over je aardappels had zitten kotsen. Daarna ben ik in Brazilië geweest. Daar hadden we echt heerlijk ontbijt. Vooral omdat er heel veel ve uh, vers fruit bij lag. Dat uh, doet mij altijd goed bij het ontbijt. En daarna ben ik geweest in Spanje. En wij zaten... Uh, Naast een broodjeswinkel. En daar waren alle taxichauffeurs en alle uh, stratenvegers waren daar s ochtends ook aan het ontbijten. En ik moet zeggen, dat was echt perfect. Gewoon hele lekkere koffie. En van die knapperige baguettebroodjes, heerlijk belegd. Dus Spanje kan goed ontbijten. Maar hoe zit dat met de rest van de wereld? Hoe ontbijten ze daar? Dat gaan we het komende half uur uitzoeken. En we beginnen helemaal aan de andere kant van de wereld. Daar zit Erik Derks. Goedendag nogmaals. Ja, goedenavond. tv programma al daar. Waar ja. ontbijt je zelf mee? Wat zeg je? Waar ontbijt je zelf mee? Wat ik smorgens ontbijt? Ja. Nou, dit is eigenlijk... <laughs> ik, ik, toen ik nog in Nederland woonde, was ik verslaafd aan sanofite. Ken je dat nog? Nee, zeg me helemaal niks. Wat is sanofite, dat? dat? was een soort... Maar hier ben ik verslaafd geraakt aan banaan, yoghurt en havervlokken. En dat en door elkaar? Letterlijk verslaafd. En dat heeft niets met een kiwi breakfast te maken. Nee, want bananen, ja, dat is niet echt uh, typisch Nieuw-Zeelands fruit, toch? Nee, en uh, dat gaat zo ver als ik zelfs naar een ander land ga. Is het, ene, is het eerste wat ik zoek, zijn hier bananen, zijn hier havervlokken en is hier yoghurt. <laughs> maar... Dan ben ik oké. Okay. En anders vertrek <laughs> nou, ik het onmiddellijk ik heb een, weer. Een, ik heb een breakfast nodig om te functioneren. Maar het, het, het typische Nieuw-Zeelandse breakfast is wheat pigs. Dat is een um, samengeperste. Tarwe substantie. Dat ziet er dan uit als een koekje zo groot als een half sigarettenpakje. Mm -hmm. en, en, en dan doen ze er drie van in een kommetje. dan gooien ze melk overheen. En dan wordt dat wordt dan een beetje papperig. En uh, zo worden de meeste kiwi kinderen groot. En is dat gezond? Het schijnt heel gezond te zijn, ja. Maar ik weet niet. Um, maar heb je zelfs geproefd? Uh, ik heb het geproefd. Ik wil er helemaal niks maken. Nee, het ik, er klinkt is, ook uh, echt voor, moet ik heel eerlijk zeggen. Um, het kiwi breakfast is niet zoals jij dat net beschreef, zoals in Amerika. Ook geen fruit. Het is bijzonder simpel. Ja. Yeah. En het is ook een, een, een gegeven dat niet veel mensen eigenlijk tijd hebben hier... om een breakfast te nemen. Ik kan me vakanties herinneren inderdaad in landen... waar ze echt het breakfast is, gewoon een feest. Nou, hier is het een haastige bedoeling. Uh, je, je zit ook absoluut niet aan tafel... Met, uh, met de kinderen. Uh, iedereen past gewoon snel wat en het is wegwezen. Ja, ja. En, en wat had jij nou in Nederland als ontbijt? Sanofiet. Wat is dat? dat? Dat was een soort. Uh, ja, dat was eigenlijk ook een soort tafel, maar dat was heel lekker. Dat was een soort koekje. Uh, zo groot als 10 bij 10 centimeter. Daar doe je er drie van in een pannetje met melk. En dan uh, breng je dat aan de kook en dan wordt dat een soort pad. Kennen wij dat? Ja, zoek het maar op. Ja, het, het bestaat niet meer, maar. Nee, ja, we zitten nee het het allemaal... uit, ja, je kunt het vergelijken met licha. Oh, oké. Okay. En delen maar, maar, en, maar er dan nou melk overheen ook? Ja, nee, nee dan, dan koop je dat in melk. En dan wordt het dik en dan had je een, een, een pap. <laughs> Gadver... Ja, klinkt ook weer vies. Ja, ik ben ook geen ontbijter, moet ik heel eerlijk zeggen. Ik kan gewoon s ochtends echt niks door mijn keel krijgen qua vastvoedsel. Ja. En het is heel raar, is een... als ik op vakantie ben wel... Dus ik weet ook... Ja, ik ook. Op vakantie wel, dan neem je de tijd. Ja. Uh, maar, maar ik ben de uitzondering hier. Ik moet een breakfast hebben. En, en, en, en, en het is toch wel een probleem hier. Want um, er is pas een, een wetgeving uh, doorgekomen... waarin de regering 9,5 miljoen dollar over de volgende vijf jaar gaat spanderen. Dat de arme scholen, zoals ik net vertelde, uh, breakfast krijgen uh, op school. Want de kinderen... Een vierde van de kinderen die komt ondervoed op school. En dat beïnvloedt het leerpatroon. Ze zijn uh, niet geconcentreerd. Um, de redenen daarvan kunnen zijn, nou, de, de mensen hebben simpelweg te weinig geld. Mm -hmm. Maar ik denk dat het ook komt omdat uh, veel in Nieuw-Zeeland veel bij de ouders werken. En dan is er geen tijd. Het uh, is een hassle to have the children, hoe noemen we dat, uh, gevoed naar school. Ja. Yeah. Um, en ze gaan vaak ondervoed naar school. Ja. En zo proberen ze dat probleem eh, te behelpen. Dat vind ik wel goed. Vind je, ja. nee, ik vind het een heel nobel streven. absoluut. Ja. Ja. Hey, ik zag net zo'n blik Sanofit op, uh, op Google. Ah ja. Maar dat was wel op de website van het Historisch Museum Deventer. <lacht> <lacht> dus dat zegt waarschijnlijk wel iets over jouw leeftijd. <lacht> nee, nee, nee. Ik, <lacht> Bestaat er eigenlijk... Volgens mij, ja, nee, zo. Ik, ik, ik kan over mijn kindjaren praten. Daar praat ik echt <lacht> over uh, toen ik vijf of tien was. Ja, precies, dat bedoel ik. Want, welk jaar staat erbij? Ja, er, er staat geen jaartal bij. Dat kan ik zo snel niet zien. Maar het is een, het is een, ik heb het blik ook nog nooit gezien. Het is een blauw blik waar dan in, ja. inderdaad dat vierkante koekje op staat... met een mes erbij. Ja. En een soort tarwe... teken erbij. Ja. Maar het ziet er ook echt heel ouderwets uit. Nou, dat is ook omdat het in een museum staat. Zo oud is het niet, hoor. Nee, oké, okay, oké. Okay. Maar jij bent, uh, wat gebeurt er als je zelf niet ontbijt? Wat Wordt er dan je... gebeurt? Oh, dan, uh, dan begint mijn maag helemaal op te spelen. Oh, dan, uh, dan, uh, dan word ik... Uh, ja, hoe noem je dat? Dat je het gevoel hebt uh, dat je in elkaar zakt, letterlijk. Ik moet echt... Ik moet eten. Ja. Ja, ik, ik, ja dan word ik erg persoonlijk. Als ik, uh, Mag hoor, dit ik programma. <laughs> Weet horen of niet? Ja. <laughs> ik heb zelfs een banaan naast mijn bed. Want als ik s'nachts wakker word, dan wil ik eigenlijk al ontbijten. Echt waar. Echt maar dan waar? heb je gewoon, gewoon een suikertekort, denk ik. Oh, mijn stofwisseling is heel, heel snel. Oh, Oké, okay. dus je bent ook heel slank. Dus dat is wel een voordeel. Ik ben heel slank. Ja. Ja. Derk. De... Derks. Erik Dirk. Zometeen uh, bedankt voor je ontbijtverhaal, Sanofit. Ja. Ik ga het nog proberen te krijgen. Ik wil het toch een je keer proeven, lageren. ik ben je wel nieuwsgierig geraakt. Ja, en we gaan het zo meteen hebben over erotiekwinkels. Dus ja. reden genoeg om nog even te blijven hangen, lijkt mij. Ja, doe ik. Tot zo. Oké, okay. goed. Wold in Argentinië. Hoi, vriendenman. Stroopwafelbakker in Bolivia, woonachtig in Buenos Aires en daar ben je bagageband-expert. Juist. Ja, want eerst was je bagageband-medewerker, toen bagageband-manager en nu staat de bagageband-expert. <lacht> nou, volgens mij ben ik altijd expert geweest. Oh. <lacht> maar, goed, maar ik ben ook medewerker. <lacht> ja, en ook manager. Ja, en ook manager, ja. Je manage je en eigen werk. <laughs> en stroopwafelbakker, ben je dan expert, manager of werknemer? Ik ben begonnen als werknemer. Ik ben begonnen als CEO. Van, van de stroopwafelbakker? Maar wel, wel zelfbakkend. Dus ik was eigenlijk een medewerk, productiemedewerker. En daar heb ik me opgewerkt tot uh, commercieel, uh, uh, ja, commercieel medewerker. Hey, loopt het ondertussen een het, beetje met de stroopwafels in Bolivia? <laughs> Wat zei je? Loopt het ondertussen een beetje met die stroopwafels in Bolivia? Ja, het loopt. Ja, we hebben een paar hele, hele goede kampen erbij. Ik was vorige week een paar, een paar dagen in Bolivia eh, om onder andere biervoeders af te geven... En uh, we hebben een paar hele goede klanten gescoord. Dus uh, de, de productie neemt echt ongekende vorm aan. Ja, voor luisteraars die echt geen idee hebben waar we het nu over hebben. Je, je woont in Brandon's Iris. Ik ga het nog één keer uitleggen. Daar ben je bagageband-expert. Maar je gaat af en ja. toe naar Bolivia, Bolivia toe. Daar ontmoet je dan wat vrienden. En daarmee zit je in de ja. stroopwafelhandel. Juist. En uh, je hebt nu een, heb een goede go klant gevonden? We baan, maar daar hebben we het de volgende keer wel over. Oh, je hebt ook nog een andere baan en die, die bierveeltjes verwarren me ook meer? Ja, die waren voor de strobavenbusiness. Uh, er zijn een paar Nederlanders in Bolivia die hebben daar allemaal cafés en restaurants. En we hebben met hun uh, promotiemateriaal laten maken in oh, Nederland oké. Okay. Okay. Ja, dat is, dat is ook ja. weer duidelijk. Hé, hey, uh, wat ja. ontbijt je daar in Argentinië? Nou, het standaard ontbijt hier, het zijn croissantjes, hele zoete dingen allemaal of oh, van die zoete croissantjes. croissantjes. Ja, van die zoete croissantjes, ja. Oh ja, die heb je in Spanje je ook twee, uh, Ja, die heb je in twee, uh, twee vormen. Uh, daar heb je de, uh, de boter uh, croissantjes. En je hebt de wat uh, dunnere croissantjes. Uh, uh, dat is eigenlijk het standaard ontbijt. nou, Met een kopje koffie erbij. Of met een uh, met mate. Hè? Dat is de, uh, de lokale thee eigenlijk. Of ja. een soort, uh, ja, hoe zeg je dat? Een, kruid, uh, een kruidachtig iets. Ja, zo'n Daar uh, giet je kruid... heet water op. Ja, ja. Maar dat, uh, die croissantjes die, die, die zijn een beetje slappig, hè? Ja, ja, ja, klopt. Ja. En verder, uh, nou, er zijn nog allemaal... Ik heb uh, uh, zelf ontbijt gehad altijd met yoghurt. Dat is eigenlijk niet, uh, niet echt Argentijns. En, uh, maar goed, ik ben hier ook ik uh, ben ook vaak in hotels geweest. Zeker in het begin, toen ik hier aankwam. Toen ik nog geen woning had. Mm -hmm. En uh, ook als mijn vrienden langskomen komen en zo... dan weet ik wel ongeveer wat er in hotels geserveerd wordt. En dat zijn de, de croissantjes. En dat zijn allemaal soort taartjes. ja. Het ja. is allemaal heel erg zoet. Ja, dat kan me, ik kan me nog vaak herinneren toen ik in Argentinië was, dat, dat wij inderdaad veel zoetigheid bij het ontbijt kregen. Ja, het echt zo'n uh, flinke, uh, ja, flinke zoetige bom. Ja, dus wordt daar dan uh, ongezond ontbeten? Want die croissantjes klinken ook niet heel erg gezond, toch? Nee, het klinkt eigenlijk niet gezond. En uh, het is inderdaad zo, uh, voor fruit en zo, daar hoef je niet in Argentinië voor te zijn, zeker niet bij het ontbijt. Daarnaast is het ook zo, je hebt heel veel koffietentjes Op elke hoek van de, van de straat is wel een koffietentje of een koffiezaak. Ja. En uh, daar zijn ook allemaal aanbiedingen. Dan heb je een kopje koffie met twee uh, klazantjes erbij. Dan betaal je dan twintig pesos voor of zo. Ja, heb je wel het idee dat Argentijnen uh, uh, tijd maken voor een ontbijt? Uh, ja, op straat wel. En uh, ze nemen sowieso veel eten wel uitgebreid tijd, hoor Ook voor lunchen zo. Uh, dan heb je smiddags nog thee, s'avonds ook. Maar goed, het ligt ook een beetje aan met wie je bent. Ik weet dat uh, collega's van mij hier om het werk, de Argentijnen, mm -hmm. die, uh, die eten voornamelijk op kantoor. En uh, die eten ook niet allemaal ontbijt. Maar goed, als ze ontbijten, dan nemen ze er wel een beetje de tijd voor. Ja. Kantje erbij, kozantje erbij. En jij zelf? Uh, ik Zelf uh, ben meer uh, efficiënt. Ik let meer op de tijd. <laughs> Precies. Zoals een ja, echte Nederlander betaalt. Daarom. Maar goed, ik kom natuurlijk op. Uh, dat, dat is uh, als ik van huis wegga. Op het moment tussen opstaan en van huis weggaan. dan is ongeveer 20, 25 minuten. dus Dat doe ik allemaal vrij snel. Mm. Maar goed, als ik eenmaal op mijn werk ben. Dan, uh, en, en, en het is even wat rustiger. Dan uh, ben ik ook wel in staat om even op de hoek naar een, uh, een koffietentje te lopen. Even een kopje koffie met de site te Want als je bagageband expert bent. Dan moet je wel altijd scherp zijn, zeg ik. Juist. Precies. Walt, ik spreek je zo meteen over uh, uh, erotiekwinkels. Tot zo. Een mooi onderwerp. Tot zo meteen. Dan gaan we even naar wat ontbijtfeitjes luisteren uit de rest van de wereld. De wereld van Filemon. In Amerika kan je ook het chauffeursontbijt bestellen. Dan krijg je een lekkere biefstuk. In Engeland wordt het ontbijt van toast met jam, fruit, sinaasappelsap en koffie... een continental breakfast genoemd. In Japan is een traditioneel ontbijt rijst met gestoonde groenten... met een rauw ei of miso-soep. In Zuid-Afrika kan je een typisch Zuid-Afrikaans ontbijt krijgen. Dat bestaat uit een soort pap gemaakt van gekookte granen met melk en suiker. De wereld van Filemon. Ja, dat ontbijt met het rauwe ei in Japan heb ik ook wel eens moeten eten. Oh, dat viel niet mee. Vooral van die warme dampende rijst en dan stukken vis er nog bij... En zo'n miso-soepje, dat gaat er dan wel weer in, s ochtends. Um, Roel Verhaak in Houston, de Verenigde Staten. Goedenacht nogmaals. Hoi, goedenavond. Heb jij het uh, biefstuk bij het ontbijt wel eens uh, genoten? <laughs> ik ben vegetariër, dus ik eet dat niet. Oh. Wat eet je wel bij het ontbijt? Uh, Voor mij zit de boterham met kaas. Dat Nederlandse gaat er toch niet uit, denk ik. Maar in Amerika hebben ze niet echt lekkere kaas, toch? Soms Ik neem uh, iedere keer als ik in Nederland ben geweest, neem ik uh, kaas mee. Of ik laat mensen die uh, toevallig hier komen vanuit Nederland kaas meenemen. Um, ja. Maar er is hier wel kaas die wel oké okay is. Uh, bepaalde soorten cheddar zijn wel lekker. En um, ja, je, wat, wat ze hier dan Gouda noemen. Gouda. Dat is een beetje een soort erg uh, jong belegen kaas. Ja, maar het is niet te vergelijken met de echte Nederlandse kaas, denk ik toch? Dat klopt, dus niet echt te vergelijken. We Heb hebben je... gelukkig wel binnen, sinds kort een heel goede bakker gevonden. Dus dat, was, dat scheelt enorm veel. Want brood is hier over het algemeen ook niet te eten. Nee, zoetig hè? Ja, zoetig en ook gewoon oud. Niet, uh, niet vers. Maar dat weed-brood, dat is wel lekker toch? Dat weed. Ja, is, even kijken, weed. Uh, ja, dat zou kunnen. Ja, uh, dat moet je maar ja, bestellen. Ik dat... bij... Ja, dat... ik houd het zelf altijd bij het gesneden brandje. Ja, ja, dat is volgens mij wheat. Dat is een soort bruin uh, ja, tarwebrood. Hey, en heb je Amerikanen wel eens van die Nederlandse kaas laten proeven? Ik ben wel benieuwd wat ze daarvan vinden. Mijn, mijn vrouw vindt het heel erg lekker, dus ik denk dat dat een goed teken is. En mijn schoonouders vinden het ook heel erg lekkere kaas. Het zou wel een, een dat handeltje kunnen meer. zijn. Sorry, wat zei? Het zou wel een goede handel kunnen zijn dus. Ja, nou, ja, je zou het denken, hè, maar ja, de Amerikanen zijn toch vaak van, uh, meer van de hoeveelheden dan van de echte kwaliteit. Ja. Hey, wat uh, eten de uh, Amerikanen daar in joost als ontbijt? Um, nou, mijn, mijn, mijn, mijn vrouw uh, houdt het bij de, de ontbijt-serials. Um, er zijn hier nog wat van die McDonald's-achtige tentjes. En daar staat, uh, s morgens, uh, daar staat vaak een rij uh, van auto's ja. van mensen die even snel een, een vette hap scoren. Ja, dat zie je toch veel daar, hè? Maar ook, ja, en dat is dan denk ik toch ook een bepaald deel van de bevolking. Maar het meer die kozen deel gaat bij de Starbucks langs. Het is dus eigenlijk niet zo heel veel anders. Nee, en ook dat eten is niet heel gezond, toch? Ja, het is ietsje beter. Dan krijg je van die, um, van die wraps met wat ei en spinazie of zo. Ja, ben jij eigenlijk aangekomen sinds je daar woont? Ik ben, ik ben heel trots om te melden dat ik uh, nog steeds dezelfde wegen als uh, tien jaar terug. En heb je daar echt je best uh, voor moeten doen? Ja, daar heb ik. Nou ja, kijk, ik hou wel van sporten, dus ik sport, ik sport sowieso wel. Ja. En wat ik al zei, ik eet, uh, ik eet vegetarisch, dus dat scheelt ook een boel. Oh. Maar je moet er wel een beetje op letten. Want Sorry, wel... we gaan. Uh, we, we maken even plaats voor een spookrijder. Rijdt u op de A73 van Maasbracht naar Nijmegen... dan komt u tussen Roermond en Belveld een spookrijder tegemoet. Haal niet in, blijf rechts rijden... en probeer de spookrijder met lichtsignalen te waarschuwen. Ik herhaal, rijdt u op de A73 van Maasbracht naar Nijmegen... dan komt u tussen Roermond en Belveld een spookrijder tegemoet. Einde bericht. Ja, ga verder. Um, ja, wat ik zei, ik zei, Niet aangekomen. Niet aangekomen. Nee, hartstikke goed. hey Roel, we gaan even kijken of we jouw lijn beter kunnen krijgen. Want het klinkt alsof je ergens uh, in, in Oost-Rusland zit. Maar je zit gewoon in Joost, een moderne <laughs> stad. Dus ik denk dat we het beter moeten kunnen krijgen. Blijf hangen, okay. dan spreek je zo meteen over erotiekwinkels. winkels. Dan gaan wij naar okay. Rob van der Merwe in Canada. Goeiedag Rob. Goedendag. Ja, jij, blijft wel, uh, jij komt wel heel goed door. Je bent blijven hangen in Canada. Horen. Je werkt daar uh, nu in een hostel... Wat serveren jullie voor een ontbijt? Was, uh, we hebben een uh, behoorlijk uitgebreid ontbijt. Oh. Uh, muffins, wafels uh, met dan uh, maple syrup uiteraard, zoals het erbij hoort. Korsantjes, uh, uh, chocolade toast, jam. Maar uh, fruit of kaas, dat zit er helaas niet bij. Nee, en is dit uh, het typische Canada uh, ontbijt? Nou, maple syrup wel. Uh, dat is wel echt iets wat overal... Uh, um, ja, aanwezig is. Mm -hmm. uh, voor de rest uh, is het uh, wijken niet zo heel erg veel af van het Amerikaanse. het is uh, uh, ja benteltje, uh, uh, maple syrup, wat ik zeg, wafels. wat uh, niet wafels nog niet. zo'n zo Belgische, zo'n Luxe wafels hebben we allemaal suiker op of zo. nee. dus uh, zorgen zelf wel voor bijvoorbeeld met de stroop, laat me maar dat klinkt niet heel gezond allemaal. Nee, nee, nee, ik doe er ook niet aan mee. Nee, want zijn uh, Canadezen, dat weet ik eigenlijk helemaal niet, zijn die dik over het algemeen? Um, nou, dat ligt, ligt een beetje aan waar je zit. Uh, um, platteland, uh, ja, niet het platteland, maar de kleinere kleine steden, dus het waar vaak sneller Omdat uh, ja, er zit dezelfde hoeveelheid uh, uh, fastfoodrestaurants, laten we zeggen, al helemaal op een minder uh, groot aantal mensen. Ja. Uh, maar in de stad valt op zich wel mee. Hoor. Er zijn heel veel uh, gewoon, bewust, gewoon gezond bewuste mensen, laat maar zeggen. Ja, maar, maar heb je het idee dat de Canadese keuken over het algemeen vrij gezond is? Nou ja, die in, uh, ik heb het wel eens eerder gemerkt, uh, hier in Montreal wel want die gewoon heel veel Franse invloed is. Ja. Uh, dus uh, ja, het, het is hier uh, half Frans, half Amerikaans, laat maar zeggen. Dus je, je hebt hier al echt gewoon een goede keuken. Ja. Uh, er wordt ook wel, uh, net zoals Amerika is het uh, vaak ook gewoon extreem. Dus mensen zijn of dik of heel erg dun. Ja, het is dus of heel gezond of het kan ja. ze allemaal niks schelen. Dat ja. ontbijt wat jij beschreven, dat klonk vrij uitgebreid. Nemen uh, Canadezen de tijd voor een ontbijt? Um... Nou, nee, niet, nee, net zoals in Nederland, denk ik, qua tijd. Uh, maar ja, we zitten natuurlijk in een hostel, dus de mensen zijn hier in principe voor een vrije tijd. Ja, het is wel zonde dat overal op de wereld mensen zich haasten voor het ontbijt. Dat je denkt van ja, als we allemaal ja. een kwartiertje of twintig minuten eerder op zouden staan... dan zouden we een beetje rustig kunnen ontbijten. Ja, maar dit dezelfde tijd kun je ook heerlijk voor je kussen genieten. Ja, dat is altijd het probleem, hè? Ja. Maar toch, als je dat dan niet doet en je, je stapt eruit, dat kwartier eerder... dan heb je daar nooit spijt van. Nee, dat is Klopt helemaal. Dus dat ze gek dat ze om, omgekeerd evenredig is. Ja. Dat Je dan in die visuele cirkel, cirkel van dat uh, snelle ontbijt blijft hangen. Ja, ja precies. Ja. Uh, en, en in, in zo'n hostel als je, bij jullie nemen mensen natuurlijk wel lekker de tijd om uh, uitgebreid te ontbijten. Ja, het is uh, hostel hebben natuurlijk over het algemeen hebben ze niet echt een heel erg super ontbijt. Gewoon uh, kleine boterhammetjes met wat, uh, wat jam over het algemeen, misschien een eitje erbij. En uh, ook al uh, is er dan weinig fruit aanwezig... en ook al uh, is er dan geen yoghurt en dergelijke aanwezig... Uh, iedereen is lang en enthousiast over, uh, over het ontbijt. Dus dat is, uh, daar nemen de mensen graag de tijd voor. Echt jullie unique setting point, het ontbijt. Staat wel één van de ja. Ja. Hé, hey, uh, Rob van der Merwe blijf hangen... want zometeen gaan we het nog hebben over Canadese shops. Ik ben benieuwd Preem. hoe die eruit zien en of die überhaupt bestaan. Toch ja. zo. Dan gaan wij naar een nummer waar ik de hele tijd al op uh, heb zitten verheugen... Het is van Nick Cave en The Bad Seeds. We know who you are. We don't care what the little bird sings We go down with the dew in the morning light The tree don't know what the little bird brings We go down with the dew in the morning And we breathe Yeah. The dude. The trees will burn with blackened hands We return with the light of the evening The trees will burn with blackened hands Nowhere to rest, with nowhere to land And we know who you are And we know where you live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 when we know Iedereen gaat hier uit zijn dak uh, op de dansvloer. Nick Cave and the Seeds. we know who you are. Radio in. In. in. de wereld van Filemon. Prachtige plaat, prachtige plaat. Uh, we gaan even luisteren naar een stukje van cabaretri uh, cabaretrice Brigitte Kaandorp... waarin ze vertelt over een pornoset... en wat er gebeurt als de boel een beetje inkakt. Dat zakt een beetje weg, dat zakt een beetje in. Er zit een echte man die zegt, ja dat zakt in, dat zakt in. Ja, ja daar binnen, hij zat echt te schudden, ja dan ben je met suiker en melk in de weer. Ja. Want... Wil jij een koekje? Mag ik jou leven? Alleen... Nou, je denkt er even niet aan. Het stort, het stort een beetje in. Maar ja, na een kwartier moeten ze dan toch weer precies verder waar ze gebleven waren. Want anders zou je die knip zien in die film. Ja. Zal ik zal me niet zeggen wat in het Engels is. Denk ik nou in één keer. Nee, dat is vlak. Is ja, ja, ja. En dat is dus inderdaad het moment waarop er zo'n fluffmeisje bijgehaald wordt. Jongens, wie flufft er vandaag eigenlijk? Hallo? Hallo, wie heeft de fluff? Nee, maar zo gaat het echt. Wie heeft de fluffdienst, jongens? Wie flufft er? Oh, Anneke? Hoehoe. Anneke, kom Henk even opfluffen. Hoehoe. Ja. Ja. En dan wordt Henk door Anneke, nou ja, heel netjes, vakkundig, zeg maar strak weer opgefluft. Ja. ja, En dan kan Henk zo, aha, uh aha, -huh, uh -huh, weer verder met Trace. ja, dat was het. Ja. Ik vond het zo'n grappig verhaal, ik weet het ook niet. Ik zat, ik zat te denken, dat zou je thuis moeten hebben eigenlijk zo'n meisje. Vind je It's Oh, ik was even helemaal niet te horen. Maar wat een grappig fragment was dit. Het ging over uh, het fluffmeisje op de porno-shit, uh, porno-set. Kaandorp was dat. Uh, we gaan het ook een beetje hebben over porno, over seks. Namelijk over shops. Uh, ik kwam op dat onderwerp omdat Google uh, op zijn nieuwe bril... de Google Class, een heel erg uh, ja, futuristisch ding... En gaan ze porno-apps of uh, erotische apps gaan ze verbieden. Uh, dus misschien uh, betekent uh, dat, dat het goed nieuws is... voor de plaatselijke shops dat ze... Me klandisie krijgen, want erotiek-shops, seksshops... zijn natuurlijk wel een beetje aan het verdwijnen, her en der. Maar hoe zit dat in het buitenland? Heb je daar nog wel seksshops? En hoe zien die eruit? Wat wordt er verkocht? Dat gaan we het laatste half uur van de Wereld van Filemon uitzoeken. En we beginnen onze zoektocht in Nieuw-Zeeland. Daar zit Erik Derks. Goedenacht nogmaals. Ja, goedenavond. Dat was een grappig fragment, hè, net? Dat was ontzettend leuk. Jammer dat wij dit meisje ook niet hebben hier. Nee. In de in de maar dat want... hebben jullie daar niet? Nee, ja, ik moet het eens voorleggen aan mijn vriendin. Ja, ja, we hebben dat al jaren. Ja, we kunnen niet meer zonder. <laughs> hey, heb je een nieuw... onderwerp, Seksshops. Ja, ja, heb je die nog in Nieuw-Zeeland? Absoluut, ja. En, en het is leuk, vanwege ons, beroep jij hetzelfde als ik... kun je daar natuurlijk om, onder het mom van een programma uh, altijd leuk onderzoek doen. En, en, en, en je hebt ze inderdaad hier... Uh, ze zijn eigenlijk meer het market geworden... Het um, waren sleazy. Ze waren altijd in de in, in the areas waar je prostitutes hebt. Waar je eerst door een, uh, grij, twee deuren heen moest voordat je wat zag. Je kunt namelijk niks zien in de etalages. Maar de, die zijn eigenlijk aan het verdwijnen. En de, de, de sexy lingerie shops. Die komen in de normal shopping malls. Ja. Yeah. En waar dus uh, het accent ligt gewoon op meer de vrouwelijkheid. Van sensual, uh, sexy kleding, uh, silk, een uh, beetje bondage. Maar de hardcore zul je daar niet vinden in die shop. Nee. Wel de Zal... vibrators en, en, en, en, en, en de olies en de massage ja. en dat soort dingen. Dat is uh, echt de trend momenteel. En elke stad heeft wel zo'n shop. Maar echt dat, dat stoffige seksshopje waar dan zo'n oude man staat voor zo'n slechte etalage, die, die, die verdwijnen gewoon, ook daar die dus. Die verdwijnen, ja, ja, ja, die verdwijnen, daar heb je gelijk in. Het is ook wel jammer, want het, ik, ik was laatst in Haarlem... en dan heb je dan het uh, hele chique gerechtsgebouw. En ja. daar best wel dicht naast zit dan zo'n zo klein seksshopje. En het ziet, er, het ziet er ook zo schattig uit. Zo bij, <lacht> bijna onschuldig. Ja, die, die komen straks ook in dat museum en die museum -wedstrijd. Ja, dan kan je dan nog zo'n ouderwetse opblaaspop kopen. Nou, trouwens, die oplaatspops op kun je ook in deze shops nog kopen... die hier nu mooi high class zijn geworden. Dat heb ik toevallig gezien. Echt? In Nederland is ja, dat helemaal het uit. Geparkt, maar, <laughs> en hij is ook niet opgeblazen in de shop. Maar je kunt het nog steeds kopen. Hey, en is het in Nieuw-Zeeland gewoon normaal dat je naar zo'n winkel gaat? Kan je dat um, bespreken? Nou, je, je, je weet, ik heb er ooit eens een programma gedaan over uh, uh, seks in Nieuw-Zeeland. Ja. En daar hebben we een groot onderzoek voor gedaan. En wat daaruit kwam, um, dat twee derde van Nieuw-Zeelanders... Uh, nou, every now and then naar een sekshop gaan. Dat is best veel. Vind ik ook veel, ja. Een derde niet. Um, het meest uh, verkorte artikel is de vibrator. Mm -hmm. 40 procent... Sorry, nee, ik moet zeggen, 33 gebruikt van, uh, van de vrouwen gebruikt een uh, vibrator. Mm -hmm. Regelmatig. Ja. Yeah. Um, de meest voorkomende fetish is silk. Dus de sexy lingerie. Ja. En omdat ze wat meer uitmakend zijn geworden, uh, is het eigenlijk ook geen probleem meer om nou eens even binnen te lopen. Want het accent in de etalage ligt niet om, om, om hardcore, maar gewoon om sensueel uh, de massage en, en dat soort dingen. Ja, en, maar... en uiteindelijk vind je dan achterin vind je ook wel die hardcore. Uh, nee, je kunt er zelfs... Uh, in sommige shops, je hebt zelfs hier een chain in Auckland. Mm. En die, is, die wordt gerund door vrouwen. Ja. En die is entirely focused, of hoe noem je dat, alleen gefocust... om uh, dingen die vrouwen sensueel vinden. Dus daar vind je... Ik geloof, ik heb gekeken... de, echt, nou, de hardcore die je bijvoorbeeld in de, in de wallen ziet... die is ondenkbaar hier. Ja, ja. Echt uh, ondenkbaar. Ja, en ook dat is al allemaal aan het verdwijnen. De, de echte hardcore vieze winkeltjes... die, die, die verdwijnen gewoon. In, in de wallen. Ja, ja, en internet neemt dat natuurlijk allemaal af. Al hebben wij hier nog wel... de jaarlijkse seksconvention... Waar Kijk aan. De, de, hoe noem we dat? Een beurs ja. waar alles te koop is en, en waar duizenden mensen naartoe gaan. Ja. En waar dus ook uh, seks, uh, niet alleen toys met striptease en uh, uh, bubbelgevechten in naakt. En, en dan gaan echt, uh, ik praat over, tienduizenden mensen bezoeken dat in, in, in, in over drie dagen. En dan hebben we hier de grootste attractie, uh, jaarlijks, en dat heet boobs on Bikes. Dat klinkt nou echt een keer goed. Dat is ook heel leuk. Ik Want waar je net over had, is een soort Kamasutra-beurs. Nou, dat is, heeft ook wel iets treurigs, mag ja. ik wel zeggen. Maar Boops on Bikes, dat, dat klinkt wel echt goed. Boops on Bikes, hartstikke leuk. Wat is dat precies? Is het wat ik denk Bikes. dat het is? Je, hebt, je noemt het maar de Kalfestraat van... van of het Rookin, kun je beter zeggen, van, uh, van Auckland. is uh, Queen Street... En dan, het is binnenkort, geloof ik, over vier weken, midden in de winter. Uh, en dan begint de organisator, die heeft iets van dertig uh, motoren. Uh, die weet van die Harley Davidson. En daar rijden dus allemaal van die mannen in leren. En achterop zit een uh, topless lady met enorme boeps En die gaan zo door de straat van, het, van, het, van, het, van het, ongeveer anderhalve kilometer. En duizenden mensen begroeten die mensen met hun bikes. En de... Grappig. Hartstikke leuk. Ik ga even foto's opzoeken van Boeps on Bikes. Oh, voor maar Boobs on Bikes en de organisator is meneer Mr. Crow. Oh, oké. Okay. Nou, ik ga, ik ga de, de foto's opzoeken. Ik moet dat uh, gezien hebben. Erik Ders, ja, opstent... het, uh, Afgelopen jaar of twee jaar geleden hadden wij die Amerikaanse poerenster... die de meest opgeblazen oh, heeft ja. in de wereld. Die overleden is? Nee, nee, nee, nee, nee. Oh. Het niet over... Wat is het niet over... nee, nee, nee... nee. Ik, hoe heet ze nou toch? Daar ah, je moet het of? zien. Je wilt maar, niet geloven. Ze zit geloof ik in die foto's op een tank. We gaan het allemaal opzoeken, Derks. <laughs> Dank je wel voor je bijdrage deze nacht. Oké, okay, Ik wens je, je een maar. fijne dag daar. Dank je wel. Oké, okay. Wo Doei. Wold West in Argentinië. Ja, nacht nog een keer. Ja, ook jij goeienacht nog een keer. Um, shops in Argentinië, bestaan die nog? Ja, die bestaan. Want ook daar heb je internet natuurlijk. Klopt. Ja, maar uh, toch, um, er, er zijn nog aardig wat te vinden. Vooral van die winkelgalerijen. Dus niet uh, de, de wat uh, upgrade winkelgalerijen, maar meer de waar de normale winkeltjes uh, zitten. Daar, uh, zijn altijd, in elke winkelgalerij is wel een sexshop te vinden. Er staan ook uh, borden op de stoep dan van uh, sexshop, uh, dat en dat lokaal, dat, dat nummer. en dat nummer. Dat is dus, uh, ja, wel, ja, gewoon open en bloot, en bloot. niemand ja. doet er moeilijk over eigenlijk. Nee, niemand doet er moeilijk over. Sowieso de seksuele moraal, Argentini, is vrij open, is vrij, vrij blijvend allemaal. En uh, we hebben het ook al een keer eerder gehad over, uh, ja, over hoe over homoseksualiteit wordt gedacht, de seksualiteit ja. in het algemeen. Um, dus ja, dat seks vallen een beetje in, in dezelfde lijn. Ja, en je hebt niet het idee dat zo alle dat shops het. aan het verdwijnen zijn omdat, uh, omdat het internet het allemaal overneemt? Nou, het kan natuurlijk vast zo uh, zijn dat ze aan het verdwijnen zijn. Uh, maar goed, de, ik, ik woon hier nou een jaar. En uh, de sekshop uh, die ik uh, zo nu en dan tegenkom, tenminste het bord op, op stoep zie staan, die zitten er allemaal nog. Ja. Het is wel zo dat in Argentinië, dat is echt wel een mooi systeem, uh, heel veel restaurantjes en dus ook uh, eigenlijk ook sexshops. die hebben um, een systeem dat ze de producten aan, uh, aan huis afleveren. Dus je hoeft maar even te bellen, van, ik heb dat en dat nodig, ik heb die hydraten nodig of ik wil die een video hebben. En dan binnen een uur heb je het uh, thuis. En dat systeem werkt bij jou We goed? Ja, dat dan meer. Bij mijn buren werkt dat ontzettend goed. <laughs> <laughs> hey Walt Boudewes, dank je wel. Graag gedaan. Voor je bijdrage deze nacht. En een hele fijne dag daar in Argentinië. Goed komen. Dan gaan wij naar feitjes over shops uit de rest van de wereld. De wereld van Philemon. In België werd in 1989 in het plaatsje Heist op Den Berg de eerste shop opgericht. In Amerika verdiende porno-ster Jenna Jameson het beste... met zo'n 30 miljoen dollar op haar bankrekening. In Duitsland werd in 1962 in Flensburg de eerste shop ter wereld opgericht. De Breath Use. In Amerika had je de eerste pornoster waarvan de naam bekend was... Linda Lovelace. Zij werd bekend door de film Deep Trove uit 1972. De wereld van Philemon. Roel Verhaak in Amerika in Houston. Goeiedag nogmaals. Goeienacht. De seksshop in Amerika, die, die is er wel. Ja, die is er zeker. Want Amerikanen zijn altijd een beetje dubbel qua uh, seksueel moraal, hè? Uh, ja, dat is helemaal terecht uh, dat je dat zegt. Ja, uh, leg eens uit. Um, nou, iedereen kan zich wel de, de nipslip van uh, Janet Jackson herinneren. Ja. Uh, groot schandaal. En uh, dagenlang was het niet uit de media weg te slaan. Nee, daarbij volgens mij als Nederland echt heel verbaasd naar gekeken. Ja, ik, ik, ik begrijp dat ook niet helemaal heel goed. Uh, want ik denk in het dagelijks leven en in. Um... Ja, in het gedrag dat de Amerikanen makkelijker met seks omgaan dan, dan wij Nederlanders. Ja, als je springbreak uh, kijkt kijk, wat daar allemaal gebeurt. Ja, Om, en als je dat. Dat is een uitspatting, maar ik denk ook in het nachtleven dat dat wel uh, te zien is. Ja, want voor ons is het natuurlijk heel raar. Wij zien dan die nipplegate en daar wordt dan nog weken daarna over gediscussieerd. Terwijl wij ook denken van, ja, alle, alle porno komt uit, uh, uit de Los Angeles. Dat is zo gek. Ja, en als ik het goed heb, uh, is Utah, uh, wordt, daar wordt het meest naar porno gekeken. Heb ik een keer ergens gelezen. Mm -hmm. Terwijl Utah ook uh, het meest uh, religieuze gedeelte van Amerika is. Ja, dat is volgens mij altijd zo. Ik heb ja, ja. ook al eens gehoord van iemand die in de oud papier zat, die zei... De seksboekjes, die komen allemaal al van de Bijbelbelt vandaan. Ja, dat kan ik maar best, uh, dat zal wel kloppen. Ja, ja. Hé, hey, en de echte seksshop, daar hebben we het natuurlijk over. Die, hoe ziet die eruit in Amerika, weet je dat? Uh, dus ligt er ligt hier eentje uh, niet zo heel gek ver vandaan. Die ligt op een druk kruispunt, uh, een, een, een, een opgang naar de snelweg. Mm -hmm. nou, dat ziet er dan een beetje pink uit. Met, uh, en in, de, in, de, in de etalage hangt dan wat lingerie. Ja. En ik weet er nog een te zitten. Die zit eigenlijk aan de zijkant van het meest luxe, van het meest luxe winkelcentrum hier. En... Ja. Niet dan niet heel erg zichtbaar. Je moet er dan één extra weggetje voor rijden om daar te komen. Maar... En is dat zo'n wat chiekere waar we het al eerder over hadden? Wat meer vrouwvriendelijk, zeg maar? Dat denk ik wel. Ik ben er niet nee. geweest. Maar, maar uh, dat is wel echt het luxe, het chique gedeelte van de stad. Dus ik kan, kan me niet anders voorstellen dat, dan daar de, dat dat ook een chique shop is. En, en loop je daar zo uh, makkelijk naar binnen? Of, of om, doen Amerikanen dat een beetje stiekem? Ja, ik denk dat het wel stiekem is. Ik heb uh, nog niemand horen vertellen dat ze gisteren even bij de shop uh, zijn langs geweest. Nee. Hey, en die shops die gaan natuurlijk verdwijnen met internet, of denk je niet? Ja, er, er zitten hier er dus twee die, niet zo, uh, die toch wel redelijk centraal in de stad zitten. En die, die blijken toch wel goed te draaien dan. Hè? Want uh, de plek waar ze zitten zijn de duurdere, duurdere plekken dus. Ja. ja, misschien vinden mensen het ook ergens wel spannend om daar naartoe te gaan. Dat dat een beetje bij de hele beleving hoort. Het zou ook nog kunnen. Ja, misschien is het ook wat ietsje minder... Het uh, is um, dus niet zo dat je dat nou heel duidelijk over aan iedereen gaat vertellen... maar volgens mij zijn er toch ook best wel wat mensen... die daar redelijk makkelijk naar binnen lopen. Wat makkelijker dan misschien dan in Nederland. Ja, en uh, als je iets stiekems wil doen... Ik bedoel, als je het via internet koopt, dan wordt het afgeschreven van je rekening... en dan kan je vrouw dat misschien weer zien. Ja, en, en verse visa, dus uh, ja. dan kan je dat weer zien. Ja. Uh, Roel Verhaak, ontzettend bedankt voor je bijdrage... deze uh, Nacht in de Wereld van Filemon. Oké, okay, dankjewel. En een uh, goede week daar uh, in Houston, Amerika. En ik hoop je ja. snel weer te spreken. Ja, en jullie in Nederland. Goeie dankjewel. Jees. Doei. En dan eindigen we onze reis uh, in Canada. Daar zit Rob van der Merwe. nacht nogmaals. Ja, opnieuw. In een propvol hostel, omdat uh, de Formule 1 daar bezig is in Canada. Dat ja, klopt. Ja, en dan zullen de sexshops, zullen wel leeg zijn. <laughs> nou ja, een uh, voornamelijk man die er wel af kan komen. Dus ik kan me ook heel goed voorstellen dat die overlopen. Ja, dat is waar, dat is waar. Hey, uh, zijn er veel shops daar waar jij zit? Ja, opvallend veel. Uh, het is eigenlijk, uh, je moet het op de hoofdstraat, een soort van koolzing of lijnbaan van, uh, van, uh, van Montreal moet je daar. zo zien dat, uh, ja, op elk blok zit ze sowieso wel een sekshop. Ja, uh, het, hoe komt dat? Het is echt gewoon straight in face. Heb je enig idee hoe dat kan? Dat daar zoveel shops zitten in Montreal? Mm, dat zou ik echt Mensen zijn heel erg open erover. Mensen schamen zich niet voor, er wordt openlijk over gepraat. Misschien niet bezoeken ervan, maar in het algemeen wordt er openlijk over gepraat. en Er ligt niet echt een groot taboe op. Nee, want Montreal staat natuurlijk ook bekend als hele progressieve stad. Dus misschien ja, dat het ja, ook mensen van elders aantrekt ja, nou ja, de Amerikanen die uh, komen massaal de grens over. Die komen misschien niet allemaal direct op de seksshops af, omdat ze een iets te groot drempel daarvoor hebben. Mm -hmm. Maar uh, ze gaan zo makkelijk met ze... Ja, het, het is een beetje zoals de, zoals de Britten naar Amsterdam komen voor, uh, uh, voor de stripclubs en seksshops en dergelijke. Uh, en, en, en, en de Wiet in dat geval natuurlijk, komen de Amerikanen hier de grens over in dit gebied. En zijn die sekshops ook steeds chieker aan het worden? Steeds meer klassie en steeds meer vrouwvriendelijk? Nou, die heb ik niet gezien. Nee, het zijn toch wel echt de vieze oude zaakjes van, uh, ja, van vroeger. Ja, oh, gelukkig. Ze bestaan nog. De dollar erin gooien en zo. Ja, en van die hele slechte opblaaspoppen en uh, ja, de hele reutermetheids. Ja. Als nou, misschien is de kwaliteit wel vooruit. Daar gaan we kom komen nooit. Nee, maar zoals de nee, nee, nee, nee. nog steeds een agonemische ageneem toko. I niemand komt in één keer in, in, in, in de sekshop die we aan de lijn hebben. Alle mensen die we aan de lijn hebben, die komen in één keer nooit in een seksshop. Oh, is dat zo? Ja, natuurlijk. Ah, ik ben 19 een keertje geweest in de recht, maar daar heb ik het weer gehad. Maar je hebt toch wel een keer voor de gein gekeken? Ja, tuurlijk, tuurlijk. En verschilt dat dan met de Nederlandse seksshop? Oh, maar hier in Montreal gekeken? Nee, ik heb in Montreal een keer niet gekeken. Nou, ja, ik, heb, um, ik weet niet of het echt verschilt met een uh, Nederlandse seksshop. Uh, wat ik wel heb gehoord uh, is dat... Um, ik, daar ga je natuurlijk nooit geloven, maar gisteravond kwam ik dan net een seksuoloog tegen. Oh. Nou geloof ik je wel hoor, daar kom ik worden. ook heel vaak tegen. Maar daar tegen. Ja. En wat zei, wat zei ze? Nou ja, zei ze, ja, het, is, het, is, het, is het mooie hier is dat alles zo open is, je kan, je kan in principe kan je gewoon de, de winkel doorkijken vanuit, vanuit de straat bij wijze van spreken. Ja. Je ziet dan wel op bepaalde hoogte zodat je geen gezichten ziet, maar uh, bij haar in Frankrijk is dat het allemaal in zo'n, zo uh, in, ja in, in een... ...in een straatje achteraf zit En hier is dus het gewoon, ja, straight in your face, zoals ze zeggen. Mensen schamen ze er niet voor dat ze naar binnen gaan... ...omdat iedereen het doet, bij wijze van spreken. Ja, dat vind ik een mooi gegeven. Ja, precies. En was ze knap, die seksuoloog? <laughs> Vond ze zelf wel. Oh. <laughs> dan uh, dan uh, begrijp ik ook jouw mening over haar. Ja, ja dat is ook wel wat. <laughs> Zeker. Hey, uh, ontzettend uh, veel succes daar met de Formule 1 in Canada. En een, uh, ja, ja, een hele fijne dag daar. Zelf. Ik, ik hoop je snel weer te spreken. Dankjewel, Rob van der Merwe in Canada. Hoi. Dan gaan wij ons opmaken voor het volgende programma... hier op Radio 1, Nachtbrakers. Yes. Gepresenteerd door Frank, die hier al naast me zit. Ja, leuk, leuk onderwerp, laatste onderwerp. En het is grappig dat iedereen dus zegt van... nee, nee, ik ben niet geweest. Nee. Ik ben zelf ook nooit in zo'n Ben je naam. nog nooit in een sekshop geweest? Ja, tuurlijk, geweest? Ja, tuurlijk. <laughs> Nee, ja, zeker, ja. Gewoon puur uit nieuwsgierigheid al, ja, toch? Ja, ja, ja. Ook wel eens wat gekocht? Nee, ik ben nooit, uh, moet ik zeggen, privé geweest. Altijd voor mijn werk. Ja, ik ben zo Jij iemand... zoveel zo veel excuses natuurlijk. Ja, door maar spuiten, ik ben en... zo scheiterd dat ik zou niet in een tijdschriftwinkel een playboy durven te kopen. Echt niet? Nee. Maar heb je ook... Nou ja, je hebt natuurlijk alles al gezien. Maar ik ben ook wel eens gewoon naar binnen gegaan om te kijken. Ik heb nog nooit wat gekocht. Maar wel gewoon te kijken wat er allemaal dan in de aanbieding is. Want nieuwsgierig kijk, was. Kijken, kijken, niet kopen. Ja, absoluut. Waar ga je het over hebben in je programma? Ja, ik ga het over flirten hebben. Het, is, het was natuurlijk een prachtige week. Ik niet je ook over ook. fluffen? Nee, over niet flirten. Flirten. ja. Ik kwam je ook tegen op de redactie toen net en toen zei je ook van... oh, het gaat zo goed met me, want het was zo mooi weer deze week. En dan met dat mooie weer gaat het allemaal een beetje kriebelen nog meer. En dan zit je op het terras en dan dragen uh, meisjes korte rokjes. Nou, jongens die gaan ook dan minder kleding dragen. Dus dan, dat flirten komt dan helemaal een beetje zo naar boven. En dan iedereen krijgt er weer zin in. Ja, het is ook zelfs uh, uh, chemisch, hè? Ja. Wel stofjes die, uh, die in je lichaam aan worden gemaakt... waardoor je uh, sneller verliefd wordt. Ben je een oude flirt? Ja, ik ben een enorme flirt. Nee, geen oude. Ik ben nog niet zo oud. Nee, oké. Okay. Maar je bent, maar, maar flirt je veel? Ja. Maar ook dan bijvoorbeeld met iemand bij de kassa... als je bij de Albert Heijn boodschappen gaat doen? Ja, ja. Maar, maar niet zo heel direct. Het moet wel echt even een contactmoment zijn. En dan kan ik wel mezelf heel erg leuk voorspiegelen. Want je hebt een tijdje verkering al. En flirt je dan ook nog steeds wel? Gewoon een beetje ja, zo her en der? Ja, Ja, ja, ja. Wat was je laatste vraag? dag flirkt? niet geflirt is een dag niet geleefd. Oh, ben je echt zo? Ja. Maar ik hoe flirt je dan? Flirkt. Ben je dan van het oogcontact? Ja, of? ja, ja of gewoon een beetje vrolijk doen met iemand of net te leuk of ja, ik weet niet. Ja, dat is heel moeilijk om te omschrijven. Dat zit in hele kleine dingetjes natuurlijk. Flirt je ook als met collega's? Dus dan, dan maar gewoon ook bijvoorbeeld met een, uh, een redacteur van BNN en niet dan een vrouwelijke, maar ook met een mannelijke, dat je er gebruik van maakt, dat je een beetje zo handig doet? Nee, nee dat, nee, dat is niet echt team vragen, nee. Huh? Nee, gewoon voor de leuk, voor de leuk. en ja, mijn vriendin doet het ook. Wij zijn gewoon heel goed, heel, we houden gewoon heel erg van flirten. Flirt je nog eens met je vriendin? Ja, zeker. Vandaag nog. Ze zat een heel mooi kort rokje aan, dus... Mm -hmm. Veel plezier zometeen. Dat is een leuk wel. programma, dat yes. heb ik nu al. Zin in. De wereld van Philemon. De yeah. yeah.